9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar de VIRA, de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. D66 en het CDA willen zo'n enquête. Maar VVD en PVDA zijn tegen. Daarmee is er geen kamermeerderheid. De PVDA vindt het nog te vroeg om het zware middel in te zetten.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 De kortingsite Groupon stopt voorlopig met acties in verband met wapens in de Verenigde Staten. Het besluit volgt op de schietpartij op een basisschool in Newtown. Groupon bood kortingen aan op verschillende diensten die met wapens te maken hebben, zoals cursussen, kleiduiven, schieten en andere schietworkshops. Het bedrijf evalueert of in de toekomst weer wapens worden aangeboden. Een Britse vrouw is in Indonesië ter dood veroordeeld voor het smokkelen van cocaïne. De eis van het Openbaar Ministerie was 15 jaar. De rechters vinden dat de vrouw de doodstraf heeft verdiend. Onder meer omdat ze het imago van het toeristeneiland Bali heeft geschaad. De vrouw van 56 werd in mei vorig jaar opgepakt... na een vlucht uit Thailand met bijna 5 kilo cocaïne. Ze zegt dat ze is gedwongen om drugs te smokkelen door anderen... die dreigden haar kinderen te doden. Volgens het OM vormde de vrouw samen met drie andere Britten een drugsbende. Na haar arrestatie hielp de vrouw de politie... om de drie andere Britten ook op te pakken.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 Het tennisduo Robin Haase en Igor Sijsling heeft op het Australian Open verrassend de halve finales gehaald in het dubbelspel. De Nederlanders waren in twee sets te sterk voor de Spanjaarden Marrero en Verdasco, die als elfde waren geplaatst. In het enkelspel plaatste de Spanjaard David Ferrer zich als eerste voor de halve finales, zijn landgenoot Almagro in vijf sets. En bij de vrouwen zijn twee halve finalisten bekend, de Chinese Lina en de Russin Maria Sharapova. Het weer vandaag bevolgt. Op de meeste plaatsen blijft het droog... maar op heel plaatselijk kan er wat motsneeuw vallen. Middagtemperatuur loopt uiteen van min 4 graden in het noordoosten... tot ongeveer het vriespunt in het zuiden. ANWB-verkeersinformatie. In Zeeland komen plaatselijk mistbanken voor. In het hele land zijn lokale wegen plaatselijk glad... door sneeuwresten of bevriezing. En bij Rotterdam is er de spits alweer voorbij. Ik heb in totaal nog 123 kilometer hier staan waarvan de opvallendste files zijn op de A2 Eindhoven richting Utrecht... tussen Afrit sint en Afrit Kerkdriel 7 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Knoopend Rotterpolderplein en Knoopend Badhoevedorp 6 kilometer. een 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen op de A16... richting Rotterdam bij Hendrik Ido Ambach, de rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Heerle richting Geleen, Geleen staat 7 kilometer... tussen Voerendaal en Geleen, de weg is weer vrij.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. En ik ben het gewoon kotsbeu nu. Ja, bijna iedereen is kotsbeu met die vier Behalve misschien de Italiaanse bouwer. De oppositie wilde graag een parlementaire enquête... want de onderste steed moet bovenkomen. Gaat dat ook gebeuren? Ja, dat is de vraag. In ieder geval D66 en CDA en de Tweede Kamer... willen het wel, zo'n enquête. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven vertelt waarom.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 Het is de NS die een grote broek heeft aangetrokken en heeft gezegd, uh, overheid, wij gaan een flink bot doen uh, aan jullie kant. En wij gaan zorgen voor een uh, paradepaardje, voor een snelle verbinding. En het is de NS die keer op keer niet levert. Het is de NS die keer op keer ook naar anderen wijst. Dus wat ons betreft uh, komt er ook een uh, heel duidelijk vergrootglas op deze organisatie en de manier waarop zij hebben aanbesteed. Want uiteindelijk is de... Uh, is de reiziger de dupe, is de burger de dupe. En dat betekent ook dat uh, we samen met D66 gezegd hebben... wij willen de onderste steen boven. Het genoeg is genoeg. Maar de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer voelt niet zoveel voor een enquête. Lost namelijk de problemen met de Vira niet op, zeggen ze daar. En ook de VVD ziet dat nog niet echt zitten. Bertie de Boer van de VVD in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom niet? Nou, een te er gaat geen trein meer of minder rijden. Ja, minder moet natuurlijk niet. Maar het lost op, helemaal niks op. Uh, we zijn jaren van onderzoek verder. Het kost ook gigantisch veel. Uh, in de tussentijd liggen allerlei onderzoeken die we nu ook zelf kunnen doen. Uh, uh, als we als straks de treinen tenminste weer rijden, uh, ligt alles stil. Uh, en daar heb ik gewoon geen zin in. Ik, door die parlementaire enquête nogmaals, gaat er geen trein extra rijden. En wij stellen nu de prioriteiten bij het uh, laten reizen van mensen tussen A en B. Dat wil zeggen Amsterdam en Brussel. Mm -hmm. Ja, want daar gaat het op dit moment uh, gaat het goed fout. Uh, reizigers zijn het ook behoorlijk, behoorlijk gefrustreerd daarover, mevrouw de Boer. Ja, kan dus ik me heel ik, goed voorstellen, ja. Ja. Is er geen parallelproces mogelijk waarbij je en onderzoek doet... zodat je voorkomt dat je dit soort problemen nog eens maakt... en tegelijkertijd de problemen uh, oplossen, zoals u het noemt? Nou, het is wel helder hoe het toen is gekomen. We hebben toen gekozen destijds voor de goedkoopste variant terwijl er ook twee uh, fabrikanten waren. dat was het Duitse ICE, mm -hmm. de Franse TGV. Daar is toen niet voor gekozen. We hadden toen ook voor de, de Franse TGV kunnen kiezen... want die uh, deed destijds ook mee in de aanbesteding. Ja. Dat is niet gedaan, dus dat is heel gemakkelijk allemaal na te gaan, deze feiten. Dus die zijn beschikbaar. Dus ik uh, snap even verder, dus dan niet dat de parlementaire enquête... er aan toe kan voegen. Dat we nou, vandaag een ja. extra kan gaan rijden. Mevrouw Van Veldhoven zegt daarover... dat de NS al veel eerder een te grote broek aan heeft getrokken... Ja, dat, bij de, het opstarten van... NS Highspeed bijvoorbeeld, en de aanbesteding daarom trend, uh, dat dat veel te veel gekost heeft... en dat ze daar ja. uiteindelijk dus hebben moeten bezuinigen op de, het, het kopen van, van de vieren. Ja, en met die wetenschap, dat was 2001, 2002 al... In de tussentijd heeft er zelfs ook een onderzoek plaatsgevonden. De commissie Duivenstein heeft ook het een en ander onderzocht. Dus laten we nou niet weer opnieuw allerlei dingen gaan onderzoeken. Het is op dit moment zo dat er een Vira-probleem is. Dat is een onding, dat ding dat rijdt niet. Dat is dat groot ongenoegen en boosheid van reizigers, ook van mijzelf. Waar ik nu de prioriteit bij leg, is dat we zo snel mogelijk laten rijden... van een snelle intercity-verbinding tussen Amsterdam en Brussel. En niet het einde van de maand, maar het liefst nog deze week. En dus dat is prioriteit nummer 1. Twee, zullen we inderdaad moeten kijken wat er met die vier aan de hand is. Is dat probleem op te lossen met een schroevendraaier of moet er een compleet nieuw toestel komen? En alles wat ertussenin zit. En dan ten derde moeten we natuurlijk ook met die fabrikanten om de tafel van, uh, om hem aansprakelijk te stellen voor de geleden schade tot nu toe. Ja. En inderdaad ook, we hebben het bonnetje nog wel, er zijn garantiebepalingen. He, de Belgen hebben het al over drie maanden, dus die uh, krabbelen ook al voorzichtig terug. Die blazen er niet zomaar af, heb ik begrepen al via het nieuws ook. Ja. He, dus zo simpel ligt het allemaal niet. Maar mevrouw de Boer, de vraag is met u misschien nog wel hoe je aan dat bonnetje bent gekomen, hoe Nederland daar aan is gekomen, want uh, de rouwe van het CDA zegt, uh, we moeten ook wel eens naar dat aanbestedingstraject gaan kijken, want hoe dat is gegaan. Niemand heeft ons verplicht het bij die Italiaanse bouwer wat in te kopen. Is dat dan niet, zou je daar niet wijze lessen uit kunnen trekken voor de toekomst? Kun je, wat Lara net ook al zei, niet en-en doen? Ja, na natuurlijk moeten we dat gaan doen. En natuurlijk moeten we daar ook naar kijken. Ik wil alleen nu al mijn tijd en energie stoppen... en het weer laten rijden van treinen. En niet uh, op dit moment gaan terugkijken... want dat helpt ons op dit moment helemaal niks meer. We hebben dat contract... en we zullen inderdaad in de toekomst uh, moeten leren... Van, uh, van de fouten die misschien gemaakt zijn. Uh, de grootste fout ligt natuurlijk bij een fabrikant. Hè, want die levert gewoon broddelwerk... en die levert ons het toestel wat op dit moment niet rijdt. Met alle gevolgen van dien. en wij uh, vliegen... Uh, uh, het gekke is dat de politiek uh, elkaar hier weer in de haren vliegt. In de parlementaire enquête zijn we drie, vier jaar verder. Nou, ik hoop toch niet dat het zo lang duurt dat die treinen weer gaan rijden. Dus ik wil daar nu al mijn energie op richten... op het laten rijden van ten eerste een snelle intercityverbinding... en ten tweede een snelheidslijn. En als ik u zo hoor, wilt u ook compensatie van wie daar ook fouten heeft gemaakt? Bijvoorbeeld die Italiaanse bouwer. Nou ja, goed, het is wel duidelijk dat hij inderdaad geen goed toestel heeft geleverd. En we zullen inderdaad moeten kijken... voor de gel gel geleden schade ook op deze produ producent kunnen verhalen... En ook wat er in de voorwaarden in het contract staat. wat is er afgesproken. En uh, wat ik begrijp is dat ze binnen drie maanden alles moeten hebben hersteld. Ja, uh, op dit moment heb ik er ook een beetje een hard hoofd in. De andere kant is, we moeten ook kijken wat is er mis is. En ik, politici zijn geen technici. Dus al die conclusies die allemaal overhaast worden getrokken... laten we nou eerst eens kijken wat er inderdaad aan de hand is. Het lijkt mij nu ook op dit moment een onding. Ja. En dat heeft hij ook de afgelopen twee maanden wel bewezen. Alleen we zullen moeten zien hoe we dat, uh, die verbinding toch kunnen herstellen... zodat de reizigers op een snelle manier, want dat is vanwege van de bedoeling... van Amsterdam naar Brussel kunnen. Bertie de Boer van de VVD. Het is duidelijk. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen. We gaan naar Spanje. Want uh, daar houdt een schandaal binnen de regeringspartij de gemoederen al dagen bezig. De Partido Popular van premier Rajoy ligt onder vuur vanwege vermeende corruptiepraktijken. Altijd weer een alarmerend woord, correspondent Jessica van Spengen. Wat is er aan de hand? Nou, het gaat allemaal over een oud penningmeester van de Partij de Populaar, de regeringspartij. Die zou jarenlang enveloppen met bonussen hebben uitgedeeld aan mensen binnen de top van de partij. En dat ging om grote bedragen, 5.000 tot 10.000 euro. Zwart geld letterlijk in envelopjes. Maandelijks zouden ze dat hebben toegeschoven. Um, en ja, dat is nu aan het licht gekomen. Hij, uh, dat, dat geld zou afkomstig zijn van projectontwikkelaars, investeerders, die in ruil voor dat geld aanbestedingen toegewezen kregen. Um, en dat is nu naar buiten gekomen. En dat heeft de partij toch wel flink het uh, schaamrood op de kaken gezet. En hoe is dat ja, gaan naar buiten gekomen? Wie heeft er gelekt? Nou ja, um, het is niet helemaal duidelijk. De oud-penningmeester uh, zou het geld op Zwitserse bankrekeningen hebben gezet. Uh, hij zou gebruik hebben willen maken van de amnestieregeling... die de regering vorig jaar instelde. Uh, wij hebben ook een keer zo'n regeling gehad in Nederland... Hè, dat je uh, geld wat op buitenlandse bankrekeningen hebt staan... Uh, over kan hevelen, eenmalig tegen een, een klein bedrag, 10% van een bedrag... om zo te stimuleren dat mensen dus hun geld weer op Spaanse bankrekeningen zetten. Dat is goed in tijd van crisis natuurlijk. En deze oud penningmeester zou daar ook gebruik van hebben willen maken. En zo 10 miljoen hebben willen witwassen. Nou, de krant El Mundo is daarmee naar buiten gekomen. Die uh, spreekt over uh, bronnen, uh, anonieme bronnen die daarover verklaringen hebben afgelegd. Um, ja, deze krant is op zich rechts meestal uh, regeringsgezind. Dus dat is op zich wel opvallend. Ja, en hoe reageert de partij op die beschuldigingen? Nou, premier Rajoy ontkent dat hij afwist van dit soort bonussen. De partijsecretaris ook. Die zegt dat de partij helemaal geen rekeningen in het buitenland had of heeft. Dus er komt nu wel een onderzoek. Uh, maar ja, er komen steeds meer verhalen naar buiten. Premier Rajoy zou er wel vanaf hebben geweten. Hij zou zelfs in 2009 opdracht hebben gegeven om deze bewuste penningmeester uit zijn functie uh, te zetten. Maar daarna zou hij wel uh, deze man de handen boven het hoofd hebben gehouden. Dus deze man heeft nog jarenlang ook uh, binnen de partij is die actief geweest... tot dit nu naar buiten is gekomen. Oh, dat kan dus nog wel eens schadelijk worden voor Rajoy. Ja, dat zou kunnen. Um, een minister afzetten of zelfs een premier, dat gebeurt hier eigenlijk nooit in Spanje. De Partie de Populaar zit hier nu in, ruim een jaar in het uh, zadel... En, hoogstwaarschijnlijk zullen, zullen ze gewoon deze vier jaar uitdienen. Nou is het ook zo dat de, de krant bezig is om ook de socialistische partij... dus de oppositiepartij die hiervoor in de regering zat... nu daar onderzoek naar te doen. En vanochtend kwamen ze ook met een verhaal over die partij... dat ook daar niet goed met de boekhouding is omgegaan. Dus ze lijken een beetje het vuur geopend te hebben... Uh, wat vooral heel vervelend is nu voor de PB, uh, is natuurlijk dat de mensen op de straat hier weer ontzettend van balen. Afgelopen week gingen veel mensen alweer de straat op... om te protesteren tegen de regering. Die was al niet meer zo heel populair. En dit doet natuurlijk ook niet heel veel goeds. Het deksel is eraf in Spanje. Jessica van Spengen hoorde u over een corruptieschandaal. Verontwaardiging in Frankrijk over het gezichtsmasker... van een Franse militair in Mali. We dachten dat het misschien wel leuk zou zijn om met een doodshoofd op het masker te lopen. Dat vinden ze niet zo fijn bij het Franse leger. Hoort er zo meer over. Is de verkeersinformatie even in de hart. Nog even waarschuwen voor de plaatselijke gladheid... die voorkomt in het hele land op lokale wegen. Dat komt door sneeuwresten en bevriezing van de weg natuurlijk. En verder, de ochtendspits is nog 100 kilometer lang. Ze bestaan er uit 27 files. Tos het tost er wel langzamerhand op. En steeds meer wegen komen ook vrij waar de weg bezet was. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam is net een ongeluk gebeurd... En tussen Kaakdorp en Oud afrit Oude Wetering staat 4 kilometer file. Bij Oude Wetering is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ga naar Berlijn, want in het Duitse parlement... vieren Frankrijk en Duitsland hun vriendschap. Precies 50 jaar geleden sloten kanselier Adenauer en president de Gaulle... het elysée verdrag een historisch akkoord... want daarmee werd de basis gelegd voor de naoorlogse Europese samenwerking. Correspondent Wouter Meijer ging maar eens even kijken... bij de voorbereidingen voor het feestje.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 Twee furchtbare kriegen in het laatste jaarhonderd zijn Duitse en Fransozen tot de insicht gekomen dat ze hun nationale interessen niet tegen elkaar, niet in de beheersing des anderen. Duitsers en Fransen hebben na twee vreselijke oorlogen begrepen dat ze samen moeten werken. Het lost niks op om de ander te bestrijden. We zijn elkaars belangrijkste buurland, dus we hebben elkaar gewoon nodig. Nou, en dat is al vijftig jaar heel belangrijk. Wat zijn nu de belangrijkste kwesties? Het ene is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 Ik geloof dat die presidenten een gezamenlijke parlementssessie openen, dat is een symbool, dat is een sterk Zeichen. Als onze voorzitters samen de vergadering van het parlement openen, dat wordt een symbolisch moment, zegt Schokendorf. Daarom kan de bevolking van onze landen ook zien hoe belangrijk die samenwerking is. En in de gangen van het Rijksdaggebouw staan al borden in twee talen, middagessen en dejeuner. Dat wordt een lange dag. Gegen middag gibt es dan even een gemeinsames middagessen van allen...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 Correspondent in Berlijn, Wouter Remmeijer over het feestje uh, van Frankrijk. En Duitsland hoort u later vandaag wel meer over. Werken met je handen, dat lijkt een beetje uit. En ze hebben liever een leaseauto of een mooi bureau. Hoe krijg je de jeugd van tegenwoordig nou de metaal in? Meino Remmers. Nou vooral begint het met een enthousiaste leraar die het allemaal goed uitlegt. Ja. Oh. ja. Die grote vonk. Kijk, Bart, heb je topgelast? Ik kan niet anders zeggen. Inderdaad, kerel. En dat ja dat is een, een toplas. Een acht kerel. Als je daar straks in las, moet je even rekening houden dat je. Dit dat... is het Regenstein. Trode. In ieder geval recht overeind. Praktijkopleiding in reizen. Dit is meneer Wim die metaal doet. Dus, en dan... We hadden vanochtend een oud-leerling van hem. En die werkt nu al elf jaar bij een high-tech bedrijf. En Wim van der Merwe zegt, je moet de leerlingen, de, de studenten... vooral het bedrijfsleven laten zien, de praktijk. Dan worden ze vanzelf enthousiast. En cito toetsen die moet je wegdoen. En we hebben het erover omdat tien grote koepelorganisaties... van werkgevers in de techniek en onderwijs... het techniekmanifest vandaag ondertekenen. Nou, daarin beloven de organisaties er alles aan te doen... om het aantal jongeren dat een technische opleiding wil... dat dat omhoog moet. Maar ja, hoeveel van die manifesten hebben we al niet gehad... Meneer Wim, ja, heel veel. hoe vaak hebben we, al niet gehad, hebben we het er al niet over gehad? Is het goede last trouwens? Ja, top. Dat is echt top. Ja. Heeft nu, heeft, uh... Goede last hou ik wel van. Ja, ja dat is inderdaad zo. Dan uh, denk je zelf, daar heb je toch iets, uh, iets gedaan. Heeft Het, toch... het duurt eventjes, maar sommige duren iets langer. Maar dat komt vanzelf wel. Is hij streng? Een uh, beetje. Ja? <laughs> ja. Hij zegt, het, meneer Wim zegt, je moet de leerlingen vooral de praktijk laten zien. De bedrijven. Klopt dat? Doet hij dat? Neemt hij uh, jullie mee? Nog niet, maar dat komt denk ik nog wel. Ja? Ja, van die manifesten zijn er heel veel geweest. Kies exact en nou ja, zoveel van die projecten. Wat kunnen de scholen doen? Nou, de scholen kunnen doen. Ik denk dat een heel veel praktijkdocenten moeten gaan denken van... wat kan ik nou regelen met het bedrijfsleven? Dat is mijn input. Het bedrijfsleven wil wel, maar je zult als docenten naartoe moeten... en ze binnen slepen. jongens, ik heb een verouderde afdeling... Je moet de lerarenkamer uit. Ja, inderdaad. Je moet laten zien wat ze kunnen. Kijk, een aantal docenten in Nederland doet het toch wel. Maar een aantal docenten denken zelf van... ja, binnenkort gaat mijn afdeling toch dicht. En dat moet je nou net zien te voorkomen. Dus... En dat betekent dat je ook moet zorgen, en dat wil het zo graag, je moet leerlingen binnenboord halen. Maar je moet ook leuke projecten bedenken ja. voor leerlingen, zoals wat we hier voor ons zien, de Tower Bridge. Ja, de Tower Bridge. En wat zijn dat... jullie aan het doen? Uh, ja, we zijn de brug van Engeland aan het maken. Op schaal? Ja. Met boormachinemotoren die het brugdek open laten gaan. Uh, ja, dat wordt allemaal technisch aangedreven door die uh, gesloopte boormachines. En dan gaat hij van zoveel omhoog als we hem aanzetten. Ik zie het, jullie zijn er enthousiast over. Wanneer is die klaar, de Tower Bridge? Nou, over twee weken. Dat Ja, zo krijgt u zo enthousiast, hè? U bedenkt er gewoon iets mee. Ja, maar en dan bedenken de jongens zelf allemaal erbij. Die worden ook steeds enthousiast. En dan gaan we dit erbij doen, dan gaan we dat erbij doen. En zo moet, je, zo moet je dat doen. Een manifest is leuk, maar meneer Wim met leuke ideeën. Ja, dat, ik denk dat... Die op de fiets langs de metaalbedrijven gaat. vroeger. Ja, dat klopt. We hebben het gezien in Reizen, waar de lassers van de toekomst worden opgeleid. Ja, mooi ook, die opwinning over... Perfecte losnaden daar, bij Mino. Remmers. Dankjewel, je we nou, naar Israël, want Israël kiest vandaag een nieuw parlement. Verwachting is dat de meeste stemmen gaan naar de Likud-partij van premier Netanyahu. En Likud vormt een blok met de ultranationalistische partij Israël Baitenou. Israël, ons huis, van de minister van Buitenlandse Zaken, Lieberman. Maar de strijd op rechts is hevig. Kijken of dat ook bij de stembureaus zo is. Roel Pauw was er vanochtend al, want ze zijn al een paar uur open, bij een stemlokaal in Jeruzalem. Deze wijk heet de German Colony. Het is wel een beetje opstand. Mooie huizen met fluitende vogeltjes in de tuin. Hier om de hoek zijn leuke restaurantjes. En in deze wijk staat ook de oudste bioscoop van Jeruzalem... waar films draaien als Jachten en Amour. Beetje filmhuisachtig dus. In het plantsoentje tegenover het stemlokaal staan mensen in groene shirts. Nog even campagne te voeren voor Meretz. Dat is een linkse partij. En ook een meneer in een wit shirt met een blauw wit-rood logo voor de Labour Party aan de okay. En hij is van de arbeidspartij. Well, the, this area is noted as being a fairly left-wing area. Ah. So the other parties maybe felt that they, there was no point coming. <laughs> <laughs> het is een uh, beetje progressieve buurt. En blijkbaar hebben de campagne teams van uh, bijvoorbeeld Likouet, Beitenoë en andere rechtse partijen er geen been in gezien om hier nog te gaan flyeren. Aan het hek van het gebouw waar het stemlokaal is ingericht, hangt een poster van Shelly Jagimovic, de lijsttrekker van de arbeidspartij. En dat gaat een van de medewerkers van dit stembureau. Toch wel net iets te ver. poster moet weg. Nee, well, dat was al hier when ik kwam. Ik heb dat niet opgelegd. Oh, je did? het. wordt nu opgehangen aan een boom aan de overkant van de straat. Een jong gezinnetje komt om te stemmen, man, vrouw. Kind van twee jaar. En mevrouw zegt, civil society. het is mijn democratische recht... en mijn maatschappelijke plicht om dit te doen. Na een paar minuten komen ze weer naar buiten. En een vriend die met ze mee is gekomen vraagt, wat is het geworden? We hebben op Amsterdam gestemd. Dat is iemand die uit de rechtse rechtssociaalpartij is gegooid... omdat hij te links zou zijn. To -lipper. To -lipper. Het jongetje van twee loopt uh, met een papiertje in de hand... en zegt, ik wil ook stemmen... Nog even wachten, zegt de vader. 16 jaar om precies te zijn. Dan zegt hij, gooit maar in die prullenbak. Ja. Dat is ook een soort stemmen. Hoepa, ja. <laughs> ja. in Jeruzalem bij een stemlokaal vanochtend vroeg. Premier Netanyahu heeft ook zijn stem inmiddels uitgebracht. Dat ziet u op onze website, nos.nl. Sinds tien dagen vechten er Franse soldaten in Mali. We hebben er al vaak over bericht in het Radio 1-journaal. En nu zorgt een foto van een van die soldaten voor opschudding in Frankrijk. Op de foto, we hebben er vanochtend al eventjes melding van gemaakt. We hebben er ook over getwitterd. Het is een soldaat uit het Vreemdelingenlegioen te zien met een doodshoofdmasker voor het gezicht. Trots poserend voor een fotograaf van het AFP. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, um, hoe is er gereageerd op die foto? Nou, het Franse leger is naastig op zoek naar die militair. Zijn gezicht is helemaal bedekt, dus je kunt niet zien wie het is. Maar aan het logo op zijn uniform is inderdaad af te leiden dat het een militair is van het vreemdelingenlegioen. Dus men is op zoek. De Franse legerleiding heeft gezegd dat men die foto bepaald niet uh, op prijs stelt. Het past niet bij de houding, zeggen ze, die we verwachten van onze soldaten. En uh, ja, dit soort foto's kan het leven van andere militairen in gevaar brengen. De foto is onnodig provocerend. Het, uh, het, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij ja, toch dezelfde effecten zal hebben... als bijvoorbeeld de foto's van Abu Ghraib, hè, de, de Amerikaanse troep in Irak. Maar dat het Franse leger een klein beetje in verlegenheid is gebracht, ja dat is wel duidelijk. Ja. En hoe gaat het dan het front? Want er zijn nieuwe dreigementen hè, van terroristen. Uh, ja. Nemen de Fransen die serieus? Ja, ja uiteraard. Hè. Een nieuw dreigement van de islamisten, waarin ze dreigen met uh, aanslagen in Frankrijk zelf. De man in de video die, uh, die vanochtend opdook, is uh, Mokhtar. Bel Mokhtar, een van de leiders van de opstandelingen. Bepaald geen onbekende voor de Fransen, want hij is verantwoordelijk voor een aantal gijzelingen. In die regio. En in de video verwijst deze Belmokta naar een andere terrorist, Mohamed Mira. Hè, dat is de schutter van Toulouse van bijna een jaar geleden. Uh, Belmokta zegt dat er in Frankrijk op dit moment meerdere Mira's rondlopen. Uh, dus dat is wel een heel serieus dreigement. Op het slagveld in Mali lijken de Fransen weinig weerstand te ondervinden van de opstandelingen. We krijgen ook geen berichten door van uh, slachtoffers aan Franse of Malinese kant. Dus uh, de terroristen lijken voorlopig te kiezen voor propaganda als belangrijkste wapen. Nou, bedankt voor dat uh, verhaal. Ron, hoe is het inmiddels? Want we hebben vanochtend even met jou gepraat over die enorme uh, vieze lucht hè, in Parijs. Ja. Die verder ongevaarlijk ja, was, zei je al. Maar hoe is het daar nu mee? Je hoort het misschien op de achtergrond. Hè? Mijn raam staat open hier in het kantoor. Uh, ik bracht net mijn uh, zoontje naar school. En uh, onderweg buiten was de stank een stuk minder dan binnen... Dus vandaar uh, dat we proberen het huis een beetje door te luchten. De fabriek in Rouen, de oorzaak voor deze gaswolk, die uh, is nog steeds bezig om het lek te dichten. Ze hebben in ieder geval een oplossing gevonden hoe ze dat willen gaan doen. Met water gaan ze dat gas neutraliseren voordat het de pijp uitgaat. Uh, dat moet in de loop van vandaag gaan gebeuren. En dan is het ook gedaan met deze volgens de autoriteiten ongevaarlijke gaslucht. Goed. Ron Linker vanuit Parijs. dankjewel. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Hier binnengewaaid Sven Kokkeman. Sven, wat je neemt Sorry, over? Goedemorgen. Goedemorgen myself. Nederland. Wat ga je doen? Jeroen Dijsselbloem, nou ja, het is het stuk van gisteravond en vanochtend ook. Maar wij gaan wat meer kijken naar de binnenlandse positie van Jeroen Dijsselbloem straks. En van Frans Wekers die hem dan in Europa moet gaan vervangen. Maar wat nou als het Nederlandse beleid ter discussie staat? En Dijsselbloem heeft als voorzitter van de Eurogroep een iets andere positie ingenomen dan de Nederlandse positie. Wie gaat de Tweede Kamer dan bijvoorbeeld op de mat roepen? Het zijn een paar vragen die we straks gaan beantwoorden worden en eurocommissaris Nelly Kroes uh, die gaat op de bres voor de persvrijheid. Met haar ga ik praten hoe en wat en wat er dan moet veranderen in Europa. Dat en meer zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Dorald Megens. Goedemorgen. Radio 1. Het NOS Journaal. Er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar de Vira, de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. D66 en het CDA willen zo'n enquête, maar VVD en PvdA zijn tegen. Een enquête kost te veel tijd en geld en ondertussen ligt alles stil, zegt de VVD. En de PvdA vindt het nog te vroeg om dit zware middel in te zetten, misschien op een later moment. En daarmee is er geen kamermeerderheid voor een enquête nu.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 ANWB-verkeersinformatie in Zeeland mist het nog plaatsen. De lokale wegen in het hele land kunnen plaatselijk glad zijn... door sneeuwresten en bevriezing. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag staat een lange file. 8 kilometer tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. Zijn ongeluk gebeurt op de A27, Goorkum richting Utrecht... en daarom 7 kilometer tussen Knoopend Everdingen en Knoopend Lunetten. Bij Knoopend Lunetten is de rechterrijstrook dicht... Op de A44, Den Haag, richting Amsterdam, zijn twee auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Het zorgt voor 8 kilometer file tussen Warmond en Afrit Oude Wetering. De rechterrijstrook is daar namelijk dicht. Uh, er is een omleiding ingesteld bij Den Haag-Malieveld. Kan verkeer richting Amsterdam-Utrecht aanhouden via de A12 en de A4. Dit is radio 1. Euro. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het is gelukt. Jeroen Dijsselbloem is Mr. Euro geworden. Eurocommissaris Nelly Kroes is bezorgd over Europese persvrijheid. Ondanks crisis, record aantal baby's geboren in Engeland. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is drie minuten over half tien. Dit is de Cairo. Uh, met goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Reden. Waar een beschamende waarheid manifest wordt... Nederland is een land van angsthazen en Tweet er met ons mee. Hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt... op goedemorgennederland.kro.nl <tied> Lidstaten die tot de Europese Unie willen toetreden... zouden moeten worden getoetst op hun persvrijheid. Dat staat in een rapport dat is opgesteld... op verzoek van de Eurocommissaris voor Digitale Agenda. Nelly Kroes, mevrouw Kroes, goedemorgen. Eerst maar eens even beginnen met Jeroen Dijsselbloem. Hebt u hem al gefeliciteerd? Ja, um, uh, ik had het genoegen om hem hier te, um, op lunch te hebben gisteren. Ah, ik kwam een broodje eten? Ja, ja. en uh, zoals gebruikelijk, uh, uh, we serveren dan water en een broodje. <laughs> water en een broodje, dat klinkt als uh, eenzame opsluiting. Uh, ja, maar het is een buitengewoon aangenaam mens... en overigens een uh, buitengewoon deskundig... Uh, Minister, Juist. Dus u bent blij. Nederland is blij. Is het ook goed voor Nederland? Het is absoluut goed voor Nederland. En wat nog belangrijker is, het is goed voor de, de eurozone, de 17 landen en dus ook voor Europa. Juist. En uw partijgenoot Frans Wekers krijgt meer te vertellen. Dat is ook leuk altijd voor een VVD'er, toch? Ja, ik vind dat je nu niet moet gaan praten over het, uh, meer te, te vertellen te krijgen. In ieder geval, uh, Jeroen zit in het centrum van uh, de besluitvorming op een heel erg belangrijk terrein. De hele wereld kijkt daarnaar. Uh, we hebben gemerkt uh, hoeveel uh, mensen uh, bezorgd zijn dan wel uh, gebruik maken of misbruik maken van een situatie die niet helder is. En Jeroen uh, is absoluut een man die helderheid uh, transparantie en uh, deskundigheid combineert. Goed, dan gaan we het praten over persvrijheid. Want u uh, hebt dus dat rapport uh, opgesteld. <coughs> dat wil zeggen, op uw verzoek is dat rapport opgesteld. Correct. Um, is het zo slecht gesteld met de persvrijheid in Europa dat dat moest dan? Wel, een, om een citaat uit de reden van, van president Obama uh, aan te halen... als de tijden veranderen, moeten wij dat ook... En we stellen vast dat eh, in Europa met onze democratie en onze principes en de waarden die daar eh, onderaan, of onder liggen. Dat het zinvol is om zeker na een aantal eh, ervaringen om die discussie eh, heel eh, transparant en eh, heel eh, grondig op te pakken. Wat bedoelt u met een aantal ervaringen? We hebben gezien in Hongarije dat uh, de persvrijheid, dat, uh, de vrijheid van meningsuiting... ...dat de onafhankelijkheid van organen die daarover moeten oordelen op gespannen voet staat. We hebben in Griekenland gezien dat daar situaties gebeuren. We hebben heel recent gezien in Bulgarije dat uh, een politicus die uh, het spreekgestoelte bestijgt met een pistool bedreigd wordt. Ja. Dat heeft dus direct met vrijheid van meningshouding en met de diversiteit van bijvoorbeeld de pers te maken. Ja. Al dat soort zaken. Overigens, er zijn waslijsten te maken en soms zijn het kleinere zaken en minder in het oog springende zaken. In ieder geval is een principieel debat, niet alleen in de commissie, maar ook met het Europees Parlement en in nationale parlementen ja. absoluut aan de orde. Maar uh, persvrijheid en vrijheid van, vrijheid van meningsuiting zijn toch echt verankerd ook in de Europese gedachten. Moet dan niet een land voordat het überhaupt toetreedt tot de Europese Unie die zaken goed op orde hebben? Uh, dat is precies wat uh, de vier wijze mensen in uh, de club die uh, ik gevraagd heb om uh, een principieel stuk op tafel te leggen ook gezegd hebben. Ja. Je zou daar veel meer nadruk op moeten leggen. Vindt u dat ook? Vind ik ook, vind ik ook. Uh, maar het betekent des te meer dat ook de leden die om tafel zitten nu... dat die zich ook conform gedragen. Je kunt moeilijk met uh, het vingertje wijzend naar anderen... zeggen dat die uh, de zaak niet goed behandelen. Terwijl je zelf weet dat in de eigen familie, om het maar zo te zeggen... Uh, zo af en toe de kachel ermee aangemaakt wordt. En welke delen van de familie wordt de kachel ermee aangemaakt dan? Nou, wat ik net zei, een voorbeeld in Hongarije ja. overigens... Maar, dat, maar ook... dat is maar precies een land waarop ik, waarop ik doelde... dat dat misschien van tevoren geregeld had moeten worden... voordat het toetrad tot de Europese Unie. Want... Ja, maar dat is exact het, het punt waarop ik Obama citeer... de tijden veranderen, wij moeten dat ook... ...trouw aan onze overtuiging zijn... ...maar dan moet je ook uh, daarop de antwoorden uh, weten te formuleren... Ja. ...op die nieuwe uitdagingen. Ja. En uh, beter laat dan nooit. Um, het is in ieder geval zeer aan de orde op dit moment... ...want het is een essentieel onderdeel... ...van uh, waar uh, we in Europa zo trots op zijn... Ja. Een democratie. Um, het, het zou dus een essentieel toetsingscriterium moeten worden wat u betreft. Ja, maar... Daar zal ook in de commissie over gesproken moeten worden, want mijn mening eh, en wat de wijze mensen in hun rapport hebben neergelegd, eh, onderstaaf dat, ja. eh, is uiteraard eerst een discussiepunt in het college. Waarvan en... ik me kan voorstellen ook dat eh, met name eurocommissarissen uit zuidelijke landen of oost-Europese landen daar misschien toch iets anders tegen aankijken dan u of uw collega's uit Noord- en West-Europa. Ik vind dat we veel te vaak uh, die lijn trekken Noord en Zuid. We zijn één familie. En mijn stelling en mijn ervaring inmiddels in de acht jaar... is toch dat uh, de mensen die hier in de commissie zitten en aan tafel zitten... Uh, Uiteraard, af en toe wel aan hun eigen situatie thuis denken. Maar met dit soort principiële discussies, bereid zijn om uh, met open mind uh, die discussie op te pakken. Yes. En dat vind ik ook. Want... Uh, in Italië hebben we natuurlijk ook zaken uh, gekend. Uh, en misschien vinden sommigen nog... waar uh, in ieder geval op gespannen voet uh, opgeplakt kan worden. Juist. Goed, met andere woorden. U zegt uh, dat zou een toetsingscriterium moeten worden. En als u zegt we zijn één familie... en uh, die eurocommissarissen, uw collega's dus uit het oosten en uit het zuiden... die stellen zich ook over het algemeen op, net als ik... <hijf> dan gaat u er dus vanuit dat het een toetsi toetsingscriterium wordt. Uh, in ieder geval daar mijn ouders de best voor doen. Ja. En we hebben geleerd met uh, de financiële situatie... Ja. Uh, waar we mee geconfronteerd zijn... dat als je dat ter bespreking gaat maken... als men al aan tafel zit... dat dat aanzienlijk moeilijker is. Ja. Uh, dus uh, heel duidelijk, zoals bij elke toetreding of dat nou een uh, sportclub is of de Europese Unie uh, heel duidelijk transparant laten uh, weten ja. wat zijn de voorwaarden en wat zijn de principes die ten grondslag liggen aan de Europese Unie. En als ze nou in Oost-Europese kandidaat lidstaten zeggen ja lekker dan krijgen we straks van die afluisterschandalen zoals in Engeland te veel persvrijheid vinden we ook niet goed als dat hun standpunt is, wat zegt u dan? Het is altijd een slecht uh, ...beeld om op grond van een ervaring in een ander land... ...en ook Engeland zou in dat lijstje uh, opgenomen kunnen worden wat ik net genoemd heb. Uh, u ziet, er zijn vele uh, dwalen, dwalenden in uh, dit hele belangrijke uh, land van vrij de, vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar als je één voorbeeld neemt om dan te zeggen, als zij dat zo doen... Dan uh, mogen wij toch ook. Dat vind ik een hele slechte. En vind ik niet ja. acceptabel om daarmee. Je principes opzij te schuiven. Met wie staat er vandaag uh, water en brood op het programma. Tot slot. <laughs> Dan moet ik, bijna... ik had. In uh, Berlijn moeten zitten. Om daar um, een toespraak te houden. Gisteravond. Maar het luchtverkeer lag plat naar Berlijn. In ieder geval. Ik kwam hier in Brussel. Niet uh, weg naar Berlijn. Dus uh, ik heb tijd om mij te buigen over een heleboel papieren. Goed, water en brood in, het eentje, in uw eentje dus. Tijdens. Absoluut. Mevrouw Kroes, fijne dag en dank u wel voor uw tijd. Hetzelfde. Tot ziens. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die is die unit bijzonder interesseert. Wetenschappers hebben een diertje ontdekt... dat zelfs zijn eigen antibioticum produceert. Wat is dat voor een beestje? Dick Roelofs is moleculair ecoloog... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en is medeontdekker en heeft dus ook, hopen wij, het antwoord. Uh, het diertje is heel klein, 5 mm. Het uh, heeft zes poten, net als uh, ieder ander insect. En het is uh, doorzichtig van vorm. Het heeft geen ogen... En het, uh, ja, het ziet er een beetje uit alsof hij uh, niet van deze aarde komt, uh, vind ik altijd. Uh, nou, wat maakt het diertje zo uh, inter interessant? Is dat hij uh, zijn eigen medicijn min of meer maakt. Namelijk, hij kan antibioticum aanmaken. We denken dat dit beestje die uh, antibioticum aanmaakt... omdat hij leeft in een omgeving waarin heel veel schadelijke uh, bacteriën en schimmels voorkomen. En uh, dat kan ook van interesse zijn voor uh, de mens. Want we zijn continu op zoek naar nieuwe antibiotica. Omdat we problemen hebben met uh, bacteriën die resistent worden... tegen de antibiotica die we nu gebruiken. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Reden... Ah. Terug naar, pardon, <coughs> terug, excuus voor mijn verkoudheid, naar Harm van Attenveld. Onverschrokken mannen zijn het. Daar één stuk. De mannen van de verkeersdienst van de gemeente in Oranjehes. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Willem Fleming Hij heeft me de levensgevaarlijke postbank hier opgeleid. Wat is hier loos? Nou, we hebben de wegen allemaal afgesloten. Voor alle voertuigen. Omdat het is gewoon te gevaarlijk nu. Er ligt veel sneeuw. Er zijn gevaarlijke bochten. Heel veel verschillende hoogtes van de wegen. Dus het is gewoon te gevaarlijk voor verkeer maar gisteren dat bericht, dat de postbank hermetisch is afgesloten... want er zouden takken naar beneden kunnen komen, et cetera. En ik dacht alleen maar, wat een betutteling. We zijn een land aan het worden van angsthazen, van mietjes. Als er een beetje sneeuw valt, dan kun je in één keer niks meer. Ja, dat zou je wel zeggen. Maar het is wel zo, het is hier... we hebben een uniek stukje bos met hele verschillende hoogtes. We praten zo over zo, we gaan 90 meter boven RNP... en hele gevaarlijke bochten zitten erin. Dus het is gewoon te gevaarlijk voor verkeer om dat er overheen te laten rijden. Ja, want er staan hier eh, middelt die postbank... Ik ben een eind achter u aangereden over sneeuwwitte weg. Dat ging eigenlijk prima op mijn verkoude zomerbandjes. Geen centje pijn. Nee, dat klopt. Dit is het stukje waar we van Reden echt naar Velleprie. Dat is veel minder hellend. Maar hier, minder deze gevaarlijk. weg, dat is dan echt gevaarlijk? Want ja. daar staat ook weer zo'n verbodsbord. Hier mag je niet in. Nee, daar mag je absoluut niet in. We zitten nu met het stukje Beekhuizen. En dit is levensgevaarlijk. Er is hier een weg te boven naar. Nee, u overdrijft, levensgevaarlijk. No. No. Er ligt 10 centimeter sneeuw. Mijn ervaring spreekt al... We hebben... als, als ze het in Scandinavië of in de Alpenlanden zouden doen... dan kunnen ze het land een half jaar dichtgooien. Dat klopt, dat ben ik mee eens. Maar er gebeuren gewoon te vaak dingen dat de mensen van de wegen afglijden. Uh, de mensen verwachten... Maar dat is dan gewoon... toch uh, ja, aan de mensen zelf... als die hier willen rijden, dan weten ze toch van... Nou, sneeuw, glad, dan kun je glijden. Laat dat aan de mensen zelf over. Nou, in dit geval vind ik het te gevaarlijk om dat toe te laten. De mensen... Maar dat is toch verwachten het niet. Nou, nee, niet. Zo moet je het niet zien. Uh, de ervaring spreekt gewoon... We hebben nou, wat zijn die ervaringen dan? Dat de mensen echt van de wegen afglijden. Uh, we hebben al meegemaakt vier auto's achter elkaar al die zo de helling afglijden. Wat voor mensen zijn dat dan? Ja, jonge mensen vooral. Hè, die vinden dat leuk. Een beetje meer gas geven dan dat normaal toelaatbaar is. Dat leren ze toch vanzelf af? Ja, maar het moet niet te kosten gaan voor andere mensen. Dat het gevaar oplevert. Uh, hier wordt ook lang gelopen, doen ze nu. En hoop wandelaars. En dat is mag wel nou? Ook. ook dat is allemaal toe. Wandelen? Wel of niet? Wel, wel wandelen. Toch. Dat mag, toch? Wandelen mag wel. Dat is verder geen maar, probleem. Met de auto alleen niet? Met de auto niet. Want dat is het risico van vallende takken nu, maar uh, er zit sneeuw op die takken. Het gaat straks een beetje door, het wordt zwaarder. De eigen verantwoordelijkheid van de mensen. U voelt zich als gemeente toch zo uh, ja, verantwoordelijk voor... De veiligheid. Leiden we niet aan een veiligheidssyndroom? Nee, nee, in dit geval niet. Het is gewoon een stier, uh, uniek stukje bosgebied hier. Dit is uh, echt heel hellend. Het is gewoon te groot uh, risico om dat uh, te doen. Een <lacht> stuwal is het, hè? Ik, ja. De laatste ijstijd hier naartoe uh, geduwd vanuit het koude Scandinavië. 90 meter boven NMP. Hier leidt gewoon weer een auto hoor. Iedereen heeft uh, lak aan. Nee, maar dat is, politie. Dat oh, is, dat is de, de politie. De politie mag hier wel komen. Oh, die hebben winterbanden, zie ik. Ja, die, die hebben winterbanden. Die zijn er ook voor uitgerust. En ook hier om ja, de mensen tegen te houden dat het niet de bedoeling is het handhaven. Tot wanneer duurt deze noodtoestand? Uh, ja, we gaan uit dat Het gaat uh, eind van de week zou het gaan dooien. Dus als het een beetje meer zit, dan hebben we nog een dag of vier, vijf nodig. Voordat het echt door die hoogteverschillen overal dooien is hier op de postbank. Ja, dan kunnen we een pas vrijgeven. Ja. Maar eigenlijk is het misschien ook wel een, een publiciteitstunt, Want je mag dus gewoon wandelen en het is hier hartstikke mooi. Dus als... Ja, ik, ik zou je zo een, een, een lekkere wandeling gaan maken. Nee, maar dat wandelen is ook geen probleem. We hebben aan alle ingaande zijdes hebben we parkeerplaatsen voldoende. Dus de mensen kunnen zo schitterend de auto neerzetten op een veilige manier. En ze kunnen zo het bosgebied inlopen. Geen enkel probleem. En dan gaat het niet naast lopen om op te passen dat er geen uh, ijspegelen. in nee, de nek van. Nee, absoluut niet, absoluut niet. Nee, dat is een albaan de... nou weer mee hier. Ja, van gemeente. Ik. <laughs> Nou, ik wens u een veilige dag. Oké, okay, dank u wel. En van veld op zijn verkoude winterbandjes was dat vanuit Reden record recordaantal baby's geboren in Engeland, ondanks de crisis. Maaist. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1984. Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Deze dag in 1984 introduceerde computerbedrijf Apple met een legendarische reclamespot tijdens de Amerikaanse Super Bowl. Hun nieuwste computer, de Macintosh ICT Trendwatcher. Vincent Evers was gebruiker van het eerste uur en blikte terug op de computer die veel voordelen had, maar ook veel nadelen. Vandaag we the eerste glorious anniversary ja, de commercial waarmee Macintosh werd geïntroduceerd. die heette 1984. En dat was echt een fantastische filmische commercial. Waarbij eigenlijk een uh, meisje een zaling kwam rennen. in een hele donkere, vreselijke zaal. Waar allemaal mensen helemaal gebiologeerd naar het scherm zaten te kijken waar Big Brother bezig was. En zij gooide een gigantische hamer in het scherm. <mys> en alle mensen werden bevrijd van de ketenen van de oude computerrotzooi. Macintosh was geboren en Macintosh zou de mensheid bevrijden uit hun oude computerketens, want ja, alles met IBM was natuurlijk ouderwets en vervelend. IBM wants it all and is aiming its guns on its last obstacle to industry control. Apple will big blue dominate the entire computer industry. Was George Orwell right? About 1984? Nou, verpletterende indruk. Iedereen, helemaal alle andere fabrikanten... ...waren natuurlijk royally pissed off om zo gewoon, hè, vooral IBM... ...om zo afgeschilderd te worden. Steve Jobs had nog wat andere dingen gedaan. Hij had op een gegeven moment alle advertenties van het blad Newsweek opgekocht... ...en alle computerbladen stonden vol met Macintosh. Dus voor het algemene publiek was het duidelijk dat er een nieuwe was. Een nieuwe computer, op een hele nieuwe manier. Nou ja, Macintosh, I was born in 1984. Hij was grafisch. Er zat een muis bij. Nou, dat was ook uh, volkomen uniek. de tijd eigenlijk dat uh, de IBM PC werd geïntroduceerd, waar er helemaal nog niks grafisch aan was. Dat was uh, tien jaar later, met zeg maar Windows. Het was een tijd ver vooruit. En eigenlijk het hele desktop publishing, waar een gewoon mens met een computer een prachtig uitziende pagina kon maken. Met foto's en alles erop en eraan wat we nu gewoon gewend zijn, was toen in 1984 mogelijk. Kijk. Dit... Het is hem nou, de Apple Macintosh. Persoonlijk doe ik er van alles mee. Mijn administratie. Ik speel er af en toe een spelletje mee. En ik schrijf vooral mijn tekst op. De Macintosh was volkomen gesloten. Je kon dat ding niet openmaken. Je kon het geheugen niet uitbreiden. Er kon geen harde schijf in. Je kon er geen monitor op aansluiten. Toen het eigenlijk wat minder liep, toen is op een gegeven moment Steve Jobs is weggegaan. En daarna is dat ding wat opener geworden. Maar het was een heel gesloten ontwerp, wat goed genoeg moest zijn voor jouw behoefte. En als dat niet zo was, dan had je pech gehad. Mijn Macintosh is like oxygen. Without Icons, pull-down menus, windows, all sorts things. Well, I'm in control. I mean, I tell it what to do. It doesn't tell me what to put in. Dus dat heeft eigenlijk wel in de eerste paar jaar succes enorm belemmerd. En in de tussentijd heeft de IBM PC het complete markt overgenomen. En pas de laatste tijd, in 2007, toen zijn ze eigenlijk weer populair geworden bij het normale publiek. Het was een tijd echt ver vooruit dat een computer een menselijk gezicht had. Hartstikke leuk. Maar het was niet erg praktisch. ICT Trendwatcher Vincent Everts over de Macintosh geïntroduceerd deze dag in 1984. in Hollywood, playing piano in that pink hotel, just like you said I would. Diane Burge, Valentino. Het is 7 minuten voor 10 bijna geworden. Dames en heren, u luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Babies, daar gaan we over praten, ondanks de crisis. Namelijk is het aantal baby's dat geboren wordt in Groot-Brittannië op recordhoogte. In 2011 werden er bijna 700.000 baby's geboren, het hoogste aantal sinds 40 jaar. Vanessa Lambsveld, correspondent in Londen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn het er zo veel opeens? Het nou, komt voor een belangrijk deel door de immigratie en dan vooral door immigranten uit Oost-Europa. Want bijna tien jaar geleden, in 2004, na de uitbreiding van de EU... heeft Groot-Brittannië, in tegenstelling tot Nederland... Ja, de deuren open laten staan voor Oost-Europeanen. En ja, dat zie je dus nu. Dat heeft toegeleid dat er honderdduizenden Polen, Roemenen, Bulgaren... hier naartoe zijn gekomen. Ja, en zij zijn het die nu massaal kinderen krijgen. En in sommige babyboom-hotspots... Ja, zie je dan ook een toename van het aantal geboorten met meer dan 50%. Juist, maar ja, toch opmerkelijk, want ook hier zijn er redelijk wat immigranten. En de economische crisis heeft er in Nederland in ieder geval toe geleid. dat het aantal geboorte's is afgenomen tot 176.000 vorig jaar. Het laagste aantal sinds medio jaren 80. Ja, nou ja, je hoort hier ook wel van Britten die het krijgen van kinderen uitstellen... of zelfs afstellen vanwege die crisis. Maar het gebeurt nog niet op zo'n grote schaal dat je dat terugziet in de cijfers. Ja, En de meeste Oost-Europese immigranten die hier zijn, die hebben wel werk. En voor hun is het leven hier eigenlijk meer een sprong voorwaarts... En zij durven uh, ja, dus wel aan om een gezin te beginnen. Juist. Maar het probleem alleen is natuurlijk wel, en dat zei hij al, dat uh, de ziekenhuizen daardoor uh, onder druk komen te staan. Ja, maar dat en... was mijn vraag, of, of, of je wel genoeg verloskundigen hebt en gynaecologen die, uh, die zwangere vrouwen kunnen bijstaan. Nee, nou ja, dat is dus nu ook de discussie. En de verloskundigen die hebben echt aan de noodbel uh, getrokken. En zij zeggen nee, we kunnen het helemaal niet meer aan, uh, ziekenhuizen... Zeggen ze, we moeten nu uh, uh, afdelingen sluiten omdat ze gewoon te weinig mankracht hebben. En ik sprak uh, ook een verloskundige en die zei, ja, het is nu inmiddels zelfs zo dat ik als verloskundige met een scheef oog word aangekeken als ik een patiënt twee uur na de bevalling nog in het ziekenhuis heb liggen. Juist, dus uh, baby eruit en zo snel mogelijk naar huis. Ja, precies. Ja. En je hebt hier ook niet zoiets als de kraamhulp, uh, wat wij in Nederland natuurlijk wel hebben. Dus de verloskundigen hier, die doen alles. Die doen de taken die de verplegers doen. Maar dus ook de kraamhulp thuis. Ja. En dat, dat voert die druk natuurlijk heel erg op. Nou is er in Nederland natuurlijk uh, altijd een discussie geweest over thuisbevallen. Uh, dat gebeurt hier nogal veel, andere landen minder. Is dat ook een discussie die in Engeland nu meer gevoerd wordt... omdat het aantal beschikbare kraamkamers in ziekenhuizen uh, minder beschikbaar is? Ja, zeker. En verloskundigen die zouden ook uh, graag zien... dat vrouwen hier veel meer thuis uh, bevallen. Maar uh, nou ja, als je de cijfers ziet... Het, uh, nu doet slechts 2,5 van de Britse vrouwen doet dat. Volgens mij in Nederland is dat, uh, nou, ik denk 20, 30 procent. Misschien wel meer. Maar uh, nee, verloskundigen zeggen dat thuis bevallen de druk zou wegnemen... omdat ziekenhuisopname veel vaker leidt tot ingrijpen... zoals een keizersnee of uh, inleiden. Ja. Ja, dat kost natuurlijk veel meer, veel meer tijd... Het probleem is alleen dat ze thuisbevallen hier vaak nog eens heel onveilig zien. Ja. En ze zijn hier ook ontzettend voorzichtig geworden uit angst voor claims. Juist. Goed, met andere woorden, een enorme babyboom, mag je wel zeggen, in uh, Groot-Brittannië. En dat leidt dus tot allerlei problemen in uh, Britse ziekenhuizen... waar de beschikbaarheid van kraamkamers en verloskundigen onder druk staat. Je hebt er twee, hè? Klopt. Even wachten met nummer drie dan, hè? Ja. <lacht> <inaudible> Vanuit Londen, ik dank je wel. <laughs> Dames en heren, straks in het gevolg van Goedemorgen Nederland. Het is gelukt, Jeroen Dijsselbloem is Mr. Euro geworden. Eh, wat doet dat met de politieke verhoudingen in Nederland? Want eh, staatssecretaris Wekers gaat hem natuurlijk vervangen tijdens de, um, raden, de Europese Raden van de ministers van Financiën. Wie wordt nou straks naar de Kamer geroepen als er een, een beetje licht zit tussen het standpunt van Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep en het Nederlandse standpunt? En Nederlanders blijken de ideale allochtone in Australië te zijn. En u krijgt ook nog een ochtendumeur van Mart Smeets. Allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Als mijn stem het houdt. Excuus. En alle hoop dat u een beetje begrip hebt en een beetje geduld. Zometeen verder. Na het nieuws van 10 uur met Donald Megens. Tot zo. KRO. Nou ben jij een file fetichist. Wat maakt het eigenlijk uit? Helemaal niks. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Lies al vanaf 489 euro per maand en slechts 14% bijtelling. Welkom bij Lexus. Dit is Radio 1.